en ook met het NOS Journaal... Twee Nederlandse bedrijven mogelijk een onderdeel in het Europese schandaal met paardenvlees. Omroep Brabant en verschillende Britse media noemen onder meer het bedrijf Nemeitech in Breda als een van de schakels in het netwerk. Een bedrijf uit Cyprus zou in Roemenië 60 ton paardenvlees hebben gekocht. Dat vlees zou bij Nemeitech zijn opgeslagen. Het lijkt erop dat het vlees daarna als rundvlees verder is verhandeld. Het Brabantse bedrijf erkent dat er paardenvlees uit Roemenië ligt opgeslagen, maar zegt dat het ook weer als paardenvlees de deur uitgaat. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft monsters genomen van het opgeslagen vlees. De Europese Unie en de Verenigde Staten beginnen formele onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord. Volgens voorzitter Barroso van de Europese Commissie is het het grootste handelsverdrag ooit. De handel tussen de EU en de Verenigde Staten bedraagt 455 miljard euro per jaar. De gesprekken moeten nog voor de zomer beginnen. De oppositiepartijen PVV, SP en CDA zijn zeer kritisch over het woonakkoord van het kabinet met een deel van de oppositie. De PVV vindt dat D66, ChristenUnie en SGP slappe knieën hebben. Volgens de PVV maken die partijen zich schuldig aan zware lastenverzwaringen voor de burger. De SP vindt dat de gelegenheidscoalitie de huursector opblaast. En CDA-leider Buma vindt dat de woningmarkt als melkkoe wordt gebruikt en dat de huren worden verhoogd om via een heffing de staatskast te spekken. Het Australische parlement heeft aboriginals erkend als eerste bewoners van het continent. Het wetsvoorstel werd unaniem aangenomen en is een tussenstap om de erkenning op te laten nemen in de grondwet. Die grondwet werd ingevoerd in 1900 en zegt niets over aboriginals als bewoners van het land. Ze werden gezien als wilden die geen recht hadden op landbezit. Via een referendum wordt de bevolking nu gevraagd of de grondwet moet worden aangepast. Het weer, het is droog en af en toe laat de zon zich zien. Temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen vanuit het westen dooi met sneeuw en ijzel. Na morgen warmer, maar kans op nachtvorst blijft. Dit was het NOS-journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. En op de A27 tussen Utrecht en Gorkum. Tot zover de verkeersinformatie.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 Stijlende kwaliteit Vernieuwing waar ik voor ga Als ik in de winkel sta De zon die straalt over de zee en het strand SP staat voor kwaliteit In deze mode -tijd. Met mijn emotion hou ik altijd een band Emotion, emotion, emotion van Motion by Esprit, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza. Zanford heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu. ZFM. ZANG 1976, dus ook alweer een aardige tijd geleden. En het eerste album waarop Mick Taylor niet meer meespeelde met de Rolling Stones. Uh, diverse wisselende gitaristen. Dit nummer was geïnspireerd door Ron Wood. En hij speelde dus ook gitaar op natuurlijk. Dat lijkt me duidelijk. Uh, we gaan verder met The Who. En uh, van de Hoe gaan we een prachtig nummer draaien. Dan van het album Who's Next uit 1971. <tiek> ik zei het al, ik, ik kan echt zien dat die oud is, want er zit nog een stikkertje van Hoge Bijl op. <laughs> ja, en, en mensen die in Haarlem platen kochten, die weten natuurlijk allemaal nog wie Hoge Bijl was. Het was gewoon een legendarische Haremse platenzaak. Uh, op de hoek van de Lange Veerstraat uh, tegenover uh, het, het Proeflokaal, zeg maar. Ja, ging je plaat kopen en dan naar het Proeflokaal. Dat kon allemaal toen de tijd. Um, goed. de uh, Hoeders. En de song is over. Zo heet het liedje wat we ervan draaien. Komt ie.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 Looking She was the first song I ever sang, but it stopped as soon as it began. all behind me. They're all ahead now. Can't hope to find me. song is Heerlijke band is het toch die hoe... <coughs> en nog steeds actief, hè. Nou, weliswaar natuurlijk niet meer in de oorspronkelijke samenstelling... Want de helft ervan is... Uh, niet meer onder ons. Uh, John Entwistle is dood en Keith Moon is dood. Uh, Keith Moon al een hele tijd. 1978, om precies te zijn... Maar het blijft gewoon lekkere muziek en van deze LP. Who's Next? toen het, het studioalbum dat de legendarische rockopera Tommy opvolgde. Daartussen zat nog een live LP die heette Live at Leeds. Maar dit was daar weer dus de opvolger van. En als studioalbum dus de opvolger van Tommy. We nou, door met Dion, Dion Warwick. Een fantastische zangeres. Ook nog steeds actief. En ontdekt in de tijd door Bert Backerack. En het was, eh, zij werd ook over het algemeen gezien als de, vertolkster, eh, als de beste vertolkster van de composities. Van meneer Backerack en meneer Hal David. Nou, dat dat aardig wat stukken geweest zijn, dat gaat u nu horen. Want op dit album staat een hit medley Die duurt een hele kant, maar dat doen we niet. We doen hem in twee stukjes. Als u het niet erg vindt. Nee, dat vindt u niet erg. We doen het gewoon in twee stukjes. Stukjes. De hoe krijgt straks ook een nummer van 8 minuten, dus dan mag Dion ook wel wat langer. Um, alleen, het zijn allemaal verschillende nummers. U hoort achter een volgens, nu in de Hits medley, hoort u uh, walk on by Anyone who had a heart, you'll never uh, go to heaven, a house that's not a home, message to Michael, uh, trains and boats and planes, the look of love, close to you. Uh, oh nee, nee, The look of love, nee, wat zei ik nou net? Uh, the Look of Love, ja, dat was de laatste. En daarna gaan we nog een ander, aantal andere draaien. Maar de, eerst maar eens even de eerste helft. Het zijn allemaal korte fragmenten en het is gewoon heerlijk om naar te luisteren. Dus de hit medley van Diane Barwick. Luister en geniet. MUZIEK straks nog even verder met die hit, de Lee, want het is te mooi om te laten gaan, maar ja, we kunnen niet twintig minuten achter elkaar. En dat is natuurlijk, dan, dan gaan de Stones en de hoe die gaan dan ogenblikkelijk in protest natuurlijk, dat snap je wel, want dan krijgt de, die krijgt veel meer zendtijd dan hun. En dan heb je gelijk protesten, dat moeten we niet hebben natuurlijk. Nee. Goed. Het volgende nummer wat we gaan draaien is gemaakt door Eric Dan Donaldson. Eric Donaldson, nooit van woord van die man. Uh, het is ook een hit geweest voor UB40. Dat vond ik een afschuwelijke versie, maar daar nou ben ik af überhaupt tegen UB40. Dus dat maakt niet uit, dus wat zou ik doen, vind ik niks. Um, maar uh, de Stones hebben dit nummer bekendgemaakt. Dat wel. En van de Stones is het wel een hele leuke versie. Uh, daarmee laten de heren Rolling Stones dus ook duidelijk horen... dat ze ook in het spelen van razhechten reggae uh, best wel uh, bedreven zijn. Dus uh, van het album Black and Blue uit 1976 gaan we draaien... Cherry, oh cherry, oh baby. Dit zijn de Stones. Yeah, yeah, yeah. De Heerling Stones. Gewoon pure reggae spelen. Een nummer van Eric Donaldson. Die uh, heeft het geschreven, althans dat uh, wordt hier vermeld. En uh, het heet Oh Cherry, Oh Cherry, Oh Baby. En ik zei het, Juby Forty heeft er ook nog eens een uh, wat mager aftrekseltje van gemaakt. Maar deze is veel leuker. Puurder ook. Mooier. Stones. Uh, we gaan door met The Who. Uh, who's next? was het album um, uit 1971 en er staan drie grote hits op ik hoop dat kunnen er nou nog aan toe kom, want er is er één bij die duurt acht minuten maar goed dat kan je natuurlijk bijna niet dat is een van de beste nummers van de plaat kan je bijna niet overslaan natuurlijk dus laten we er maar snel mee beginnen met de hoe baba o'reilly Is het nog. Baba O'Reilly met een uh, vioolpartij gespeeld door Dave Arbus op het eind. En een, uh, eigenlijk ook wel een van de eerste nummers, denk ik, waar zo'n beetje zo'n soort sequencertje in volkwam. Zo'n ding wat automatisch uh, meeloopt. Dat hebben ze later nog een keer gebruikt op een nummer. Dat staat ook op deze plaat. Als we eraan toekomen, gaan we dat nog helemaal draaien. Want het duurt acht minuten. Dat is een beetje lang, maar... Ach, wat maakt het ook eindelijk uit. We gaan eerst nog even verder met Dion Warwick. En van haar gaan we door met die prachtige hit hitmedley die erop staat. En als dat eens, uh, volgens plan verloopt, begint dat met Close to You. Was dat van uh, Dion Warwick. Met als laatste nummer. Always Something There To Remind Me. Uh, een nummer dat we ook uh, trouwens kennen van. Uh, van uh, hoe heet het? Uh, ja. Uh, Sandy Shaw. Ja daar zat ik even aan te denken. Uh, Sandy Shaw. Dat was hem. En uh, nou, we gaan verder met de Stones. Want ze uh, moet opschieten. Uh, Fall To Cry dus. Als... Uh, Nummer van de, het album Black and Blue, Iggy Pop, Full to Cry. Been working all night long, but my daughter on beneath, And she said, Daddy, what's wrong? She whispered in my ear, so sweet, you know what she said, she said, oh, Daddy, you're the Your food. So fine. I put my head on her shoulder. She said, Tell me I'm in trouble. You know what she said? She said, Ooh, Daddy, I'm a fool to cry. You're a fool to huh? cry. Huh? And it makes me En uh, terwijl dit orgeltje draait, gaan we afscheid van u nemen. Want dit nummer duurt acht minuten en nog wat. Dus ik denk dat we daar het nieuws van mee halen. Nog even de hoe van het album Who's Next. Met I Won't Get Fold Again. Bedankt voor het luisteren. Sorry voor het chaotische eerste uur. Twee uur ging een stuk beter. <laughs> en uh, nou ja, we zien elkaar uh, volgende week weer. De hoe! Tot maandag.